Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers in tientallen ziekenhuizen staken vandaag. Ze balen van hun CAO, het loon is te laag en de werkdruk te hoog vinden ze... Ook in het Haga ziekenhuis in Den Haag wordt het werk neergelegd. De medewerkers protesteren buiten met potten, pannen en fluitjes. De CAO voor de zorg is wederom uh, geklapt. En wij hopen met deze actie ervoor te zorgen dat er weer een nieuw overleg komt... waarin er wel naar ons geluisterd wordt. Het slaat nergens op dat je binnenhof voor weet ik veel hoeveel miljoenen kan verbouwen... Oekraïne-oorlog kan financieren. Doe dat allemaal, maar rot op, Ik wil geen applaus. Ik wil dat er geld bij gaat. Niet dat de mensen die mensen verplegen, verzorgen, daarop achteruit gaan. De ziekenhuizen liggen niet helemaal plat, spoedeisende gevallen worden nog wel behandeld. De politie heeft een man van 26 uit Diemen opgepakt... die geld van mensen probeerde af te troggelen met een babbeltruc. De politie heeft het over acht zaken waar de man bij betrokken was... verspreid over het hele land, maar, maar waarschijnlijk zijn dat er nog meer. De man kon worden opgepakt nadat een oudere meneer opbelde... en deed alsof hij medewerker van de bank was om zo zijn bankrekening over te nemen. En de hele dag hoor je al verkiezingsnieuws. De Boer-Burgerpartij heeft een flinke winst te pakken. Maar hoe zou de uitslag eruit zien als alleen de stem van jongeren zouden tellen? Nou, dat heeft mijn collega Semina uitgezocht. Nou, voor de jongste groep kiezers, dat wil zeggen 18 tot 25 jaar... zou niet de BBB de grootste zijn, maar VVD en GroenLinks met beide tien zetels... De BBB komt uit op vijf in plaats van zestien zetels. En GroenLinks en PvdA hebben natuurlijk afgesproken samen gaan werken in de Eerste Kamer. Die twee hebben samen zeventien zetels. Bij mensen van 25 tot 35 jaar is GroenLinks de grootste partij. De echte uitslag ziet er tot nu toe dus wel wat anders uit. De BBB heeft naar verwachting zestien zetels te pakken in de Eerste Kamer. GroenLinks en de PvdA samen vijftien. Dan nog het weer droog met in het zuiden en midden wat zon. Komende nacht valt er in het noordwesten wat regen en koelt het af naar een graad of 6. Morgen eerst vrij zondag later wat regen en 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Breukelen en Utrecht Centrum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de afrit is daar dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baarsjes en Knapend Watergraafsmeer. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 20 minuten. En ruim een half uur sta je in de file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar... tussen Noordschouwwoude en Industrieterrein Zandhorst.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 Touching hands Deze klassieker die, uh, is natuurlijk sinds gisteravond uh, wel een beetje afgestoft, denk ik, uh, zo te weten. Neil Diamond. Sweet Heeft alles uh, te maken met uh, het verhaal wat uh, ooit door een dorpsomroeper werd uh, geroemd, genoemd: genoemd. Boerenburgers en buitenlui. Daar staat die afkorting uh, niet helemaal voor, hoor. Maar ze, in feite is het wel, ze hebben dus uh, gewoon de verkiezingen gewonnen. Of je het uh, leuk vindt of niet. Maar goed, uh, ik denk, beginnen maar eens mee. Neil Diamond uit 69, welkom bij deze Zandvoort, draai door met Sweet Caroline. Nou, dat heeft wel duidelijk daarmee mee te maken. Zullen we dan toch maar even een beetje weer door de orde herstellen? Even een stevig nummer van Stevie Nicks erachteraan gooien. Met Stand Back. Need to let you En toen bleek hij dat hij ineens ook een nieuwe single had uitgebracht. Vorige week uitgekomen. Tobias Bader, de man die, die wij hier bij Alternative FM hebben gehad. Dit was uh, nog met uh, Robin Berlijn, die heel nadrukkelijk op dat singletje te horen is. De nieuwe is met Brad Muldow. Dus dat ga je straks horen. Daarvoor Stevie Dix met Stand Back. Uit een uh, periode dat ze dus nog uh, solistisch materiaal maakten naast dat uh, van Fleetwood Mac. Nou, we gaan nog even vrolijk uh, verder met uh, leuke muziek uh, te draaien in dit gedeelte van uh, de donderdagavond. Zandvoort draait door Mary J. Blights en Family Affair. You know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'm gonna make it feel alright. Right. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Oh. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it wrong, girl. Let's get it wrong, girl. We got your hope.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 Fresh, Sherry to the sand. Die jongens komen uit België. Daarvoor hoorde je Mary J. Blyce en Family Affair. En zij won afgelopen zondag drop-act award. Lasset. Met een van de eerste singles die ze heeft uitgebracht. Origami. Origami. Told you a thousand times, what kind of mysteries I'm carrying? I'm a mystery with barriers. I don't unfold myself so easily. I never show my heart so quickly, but I want to lay you so the mysteries, reveal me. Met Kate Bush werd uh, wel gemaakt uh, door Peter de Bruin in het uh, stuk van het Haarlemse Dagblad. En dat is bij dit nummer heel duidelijk uh, wel te horen. Maar uh, tegenwoordig is dat toch wel uh, iets wat uh, veranderd. En uh, bovendien is ze bezig ook met uh, nieuw materiaal. We gaan haar terug uh, zien. Want uh, zij mag uh, samen met de drie bandleden met wie ze dat uh, optreden heeft uh, gedaan afgelopen zondag... Max Koenders op de drums, eh, gitarist Alex Haak, die we ook kennen van Charlotte. En Dylan Sondervan, eh, die, eh, ja, die gaan daar op 5 mei het eh, bevrijdingspop openen. Bevrijdingspop Haarlem, dat is de bedoeling. En eh, dan eh, mogen ze dat eh, nog een keer laten zien van wat ze dus afgelopen zondag hebben laten horen. Ten overstaan van een hele hoop eh, mensen in de popzaal, het patronaat, de grote zaal, wel te verstaan. Goed, we hebben er nog één tot aan de halflijnen van het nieuws. En dat is een hele fijne, want die slaat ook op uh, gisteren, wat er zich heeft afgespeeld. Namelijk een hokje rood kleuren op een landkaart. Tegenwoordig uh, zijn, die, uh, zijn die stembiljetten zo veel, dat het nog lijkt op die oude routekaarten die je nog kon krijgen bij de poolstations. Dat heb je tegenwoordig niet meer nodig. Hier is Arcadia met Election Day. en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in Zuid-Holland en Brabant is de boer-burgerbeweging de grootste geworden. In totaal heeft de BBB nu in negen provincies gewonnen. De partij zou in de Eerste Kamer zelfs uitkomen op 16 tot 17 zetels. En de BBB en boerenorganisaties hebben opgeroepen om de omgekeerde Nederlandse vlaggen weer om te draaien. Het was het symbool van de boerenprotesten en algehele onvrede met het kabinet. De Amerikaanse luchtmacht heeft een kaart vrijgegeven met de mogelijke locaties van de neergestorte drone in de Zwarte Zee. Zowel Rusland als de VS is nog op zoek naar de drone. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 6. Morgen begint met zon, later kans op regen bij 14 tot lokaal 17 graden. Chilly smoking flame, hot darn, too. Like big music. said, a yum, yum, give me some, a tang, tang, a boogie bang. Let's rock the house, let's shock the house. You got to get down. Mew! Mew! Mew! Mew! Mew! Mew! Mew! Op om Dat was wel uh, grappig, uh, dit uh, nummer. Uit 1981, Bo Hennen. You can be rubber, bang, en het nummer dat heet Let's Start Of 30, Again. Dat is een beetje uit een periode dat ik uh, zo'n beetje met plaatjes begon te draaien. Maar dan wel voor een drive in discotheek. En die plaatjes, dat was dan bij een schoolvriend. En die schoolvriend die woonde in de Piet Leverstraat, Dat is één straat hier achter deze studio. Dus stond er stond dan wel eens af en toe een raam open. En uh, we proberen het een beetje, het, uh, beetje uit, dat geluid... En dat was met name bij dit nummer wel een beetje het geval. Maar goed, die tijden zijn een beetje voorbij, want het ligt ook alweer 42 jaar achter ons. zegt ook iets over mijn leeftijd, ja, inderdaad. Daarvoor hoorde je trouwens Madonna met Gambler. Daar begonnen we dus dit laatste half uur mee. Hoewel, volgens mij wel. Maar ja, dat krijg je met die lange nummers. Dan denk je, is het alweer zover? Ja, het is alweer zover. Maar goed, we gaan gewoon verder. Uh, dit is van een Amsterdamse band. Ik kreeg commentaar van uh, Randall Lawson dat dit een beetje een afschuwelijke herrie was. 25 maart gaan ze hun EP-release doen in Sinatol. Von V met Openly Remember. Blink, waar komt dit vandaan? Nou, pff, dit komt uh, gewoon uit IJsland. Um, en het heet uh, Arstidier En dat staat voor seizoenen. En ja, min of meer als je de muziek uh, een beetje goed uh, beluistert van deze boys... dan blijkt dat ook wel. Je moet wel een beetje een behoorlijke voorstelling van zaken hebben... want anders dan uh, heeft het weinig zin. Maar dat is dus bij het muziek sowieso het uh, geval. Arstidier met Summertime Sadness... En daarvoor hoorde je Von V. Een band uit Amsterdam. Dames en heren zijn de veertig al voorbij. Maar dat is niet aan hen te merken. Bovendien op 25 maart gaan ze een EP-release doen. De afsluiting voor deze zandwoord draait door. Er zit ook alweer een speciaal verhaal aan. Want het is een dance classic. Ja, wederom. En dat heeft te maken toen ik nog een piratenstation had met twee broers. In 86 haalde je dan op een gegeven moment je plaatjes uh, op een, een of andere adres aan de weg. En dat was Atalos. En die man, die eigenaar van Atalos, die uh, liet op een gegeven moment dit uh, zien. En dat bleek dus de dame achter Vanity 6 te zijn. Dat hoor je zo direct ook wel. Maar ze stond er nogal erg zwoel op uh, te kijken op dat hoesje. Toen zei hij, dit wordt een hit vanwege de spruitjes. Geloof jij het? Nou, niet in ieder geval, maar je gaat hem wel horen tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna, dan is er weer een aflevering van Alternative FM. En vanaf 8 uur hebben we live muziek met Christy hier bij Alternative FM.